Het weer, een zwakke storing, trekt over het noordwesten en noorden van het land. Morgen overdag schijnt overal de zon geregeld. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1097 hier op Zivem Zandvoort. Nog 16 werkjes te gaan in dit muziekprogramma. En we beginnen met uh, Celestial Renaissance van uh, Paradiso en zijn dame Rasamai. Volgende week weer, uh, of volgende keer, weer uh, de nodige nieuwe cd's komen net weer een aantal nieuwe CDs binnen van het label Arc Music, het World and Folk label. Dus heerlijk, kijk er naar uit. Veel plezier in ieder geval met dit uurtje Peaceful Radio. There's no deeper meaning, no underlying theme, no white heart behind a white well. God has many faces, many voices, many, many names. Still, he's one, only one. There is no reason which takes us there, brings us back.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 I'm not the one to make you souls are suffering